Van 10 uur. Dit is door al Negens met het NOS-journaal. Demissionair minister Ascher van Sociale Zaken wil extra geld uittrekken... voor hogere salarissen in het basisonderwijs. In het AD zegt hij dat het demissionaire kabinet dat zal regelen... als er niet op tijd een nieuw kabinet komt. Ascher vraagt de onderhandelaars om haast te maken. Hij zegt dat hij op Prinsjesdag geen genoegen neemt met een begroting... waarbij de lagere inkomens niet profiteren van de verbeterde economie. Leraren op basisscholen voeren eind deze maand actie om meer salaris af te dwingen. Het ministerie van Defensie laat een extern deskundige de integriteit van minister Kamp van Economische Zaken onderzoeken. Dit na een klacht van twee ex-medewerkers toen Kamp nog minister van Defensie was. Zij stellen dat Kamp giften heeft aangenomen van auto-importeur Pon. Kamp liet zijn privéauto APK keuren bij Pon. Dat noemde hij onlangs stom. Hij hoeft van de rechtbank in Rotterdam niet te getuigen in het corruptieproces rond de aankopen van dienstauto's voor de overheid. De Amsterdamse politiechef Ad Smit zegt in de Telegraaf dat hij verbijsterd is over het onderzoek dat tegen hem loopt. Toem overweegt hem te vervolgen wegens verduistering. Smit zou jarenlang seizoenskaarten voor Ajax hebben gekocht voor agenten en hun relaties. En ook zou hij relaties hebben gefeteerd op dure etentjes en concerten. In de Telegraaf zegt hij dat hij alles heeft betaald uit zijn representatiebudget in overleg met de korpsleiding. De vrijgemaakte gereformeerde kerken krijgen ook vrouwelijke dominees. Daar heeft de synode van het behoudende kerkgenootschap mee ingestemd. Het besluit wordt historisch genoemd en ging een jarenlange discussie aan vooraf. Wanneer de eerste vrouwelijke dominees aantreden is nog niet bekend, daarover wordt nog een besluit genomen. Nederland telt ongeveer 120.000 vrijgemaakt gereformeerden. Ze hebben zich niet aangesloten bij de protestantse kerk Nederland... die al veel vrouwelijke dominees heeft. Het weer eerst veel bewolking, maar vanuit het westen steeds meer zon... en het wordt 21 tot 24 graden. Morgen wordt het nog warmer, dan kan het bij volop zon 30 graden worden... en ook maandag wordt het warm met veel zon. Dit was het DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A44 Amsterdam richting Den Haag staat tussen Oostgeest en Wassenaar 5 kilometer file met een kwartiervertraging. Dat heeft te maken met de wegwerkzaamheden op de A4. Die is dit weekend richting Den Haag dicht. Tot zover de verkeersinfo. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort. Een gediplomeerd opticien en contactlenspecialist is voor u de zorg voor uw ogen.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 Zeer goedemorgen vanuit Hotel Hoogland. En dit was David Carroll en zijn orchestra met Good Morning. Dat klopt. Dat zeggen wij ook. De muziekkeuze is van Kort Goedemorgen, Kort. Ja, goedemorgen, Ben. Tijd niet gezien. Ja, maanden. maanden. De techniek wordt gedaan door uh, Jacques Duinmeijer en zeer goede morgen. Goedemorgen. goedemorgen. Uh, redactie is gedaan door Gert van Kuiken, beterschap, want die is een beetje ziek. En de eindredactie is gedaan door Gerrie Rutte en uh, wij samen uh, doen het programma in Hotel Hoogland. Mocht je komen kijken en luisteren Hotel Hoogland en de koffie staat klaar. Vandaag 17 juni. Waar gaan we het over hebben, Cor? We gaan het uh, vandaag hebben over het mooie classic concert waarvoor uh, Peter Trompel is aangeschoven daar gaan we zo meteen mee praten uh, daarna gaan we praten over wijn aan zee dat is ook weer iets nieuws van een aantal jaren geleden is dat begonnen door uh, Kirstie Ganster en we gaan het hebben over culinair zondvoort kleine verbetering Kirstie uh, Ganster heeft vandaag hartstikke druk in de winkel dus daarvoor komt Eddie Bulling uh, Aha. van de drie aapjes ik had het oude <coughs> Oh, we hebben het oude programma gekregen, Ben. Nou, ik niet. Het wijzigt waar je bij staat. Ik het te knippen en plakken omdat jouw muziek ertussen moest. Maar goed, dan gaan we het doen. En nou, in twee uur gaan wij uh, in de aanloop van de gemeenteraadsverkiezing naar 2018 uh, praten met de leden van de VVD. En uh, ik zie een heleboel namen staan. Uh, de voorzitter die, uh, die is er niet. Maar goed, we gaan eens kijken hoe het allemaal in elkaar zit met de VVD. Daarna praten wij ongeveer om vijf uh, voor half twaalf met Kees Dreisma van Springte Architecten. En meneer De Graaf, uh, mede-eigenaar van de Watertoren. En uh, die heeft duidelijk gekozen voor een plan. En dat wil hij eens komen uitleggen. Ja, dan moeten we ook even corrigeren wie er dan wel komt uh, in plaats van wijn uh, aan zee. <laughs> ja. Dat is namelijk Eddie Buuling. Ja. En dit gaat over de drie aapjes op Culinaire Zandvoort. Ja, en hij heeft een in de Haldestraat. En als afsluiter komt Roy van Buringen, die voor, de vijfde, voor het vijfde jaar de kofferbakmarkten op het Gasthuisplein verzorgt. Dus er is genoeg te bepraten. Peter. Hij is stil tegenwoordig. Hij heeft wel een boel geleerd, die Peter Tromp. Hij mag pas praten als er wat gevraagd wordt. Goedemorgen. Normaal begint hij al te babbelen als hij hier binnen zit. Nee, zodra hij zijn naam even, hoort. Met de introductie. Dat <laughs> is wel zo netjes. Goedemorgen. We gaan het hebben over het uh, Kerkplein 2017. Ja. Morgen weer, uh, ja, het blijft altijd bijzonder, ja. dus ik kan niet zeggen weer een bijzonder concert, nee. maar één uh, in de reeks van. Ja, afsluiting van de eerste helft van het seizoen, januari begonnen, sinds jaar en dag uh, doen we een uh, zestal concerten. In de eerste helft. Dan uh, is in juni het laatste concert. Dat gaat dus plaatsvinden morgen. Dan stoppen we even twee maandjes vanwege de zomer. Uh, uh, we merken toch wel dat we veel last hebben van... Uh, mooie zondagmiddagen en die hebben we de afgelopen maanden uh, toch een aantal keren gehad. Hoe zie je dat? Er komen Er minder mensen. Mensen blijven altijd. Ja, er is wel een vaste club die altijd komt en daar zijn we ook heel dankbaar en heel blij mee. Maar. Uh, uh, een concert wat gauw een bedrag uh, kost van tussen de 750, 800 en 1000 euro. En dan uh, 50 betaalende klanten aan 5 euro. Dat schiet Daar niet op. Dan komen we er niet. Dus wat dat betreft... Uh, uh, en het ligt niet aan de kwaliteit. Zeker niet. Maar Blijf zeggen na nou 17 jaar, sorry ja. Is het hoor. niet zo dat uh, het alleen maar de zandvoorters zijn die het mooi vinden? De toeristen die uh, nou, komen niet? toch? dat is uh, ten dele zo. En natuurlijk is het zo dat we in de zomermaanden en in juli augustus hebben we dan geen concert. Maar in mei, juni en ook in augustus, september, waarin we dan weer beginnen. Merken we toch dat we veel Duitse gasten hebben. Ja. En, uh, en dan zou ik dus om... denken van nou in de zomermaanden... Ja. Is dat helemaal Dan wel, ja, maar in de zomermaanden hebben we, uh, is bewezen dat de maanden juli en augustus, want we doen dat, die, die zomerstop doen we eigenlijk pas de laatste vijf jaar, de jaren daarvoor is bewezen, en we kunnen gewoon het aantal toeschouwers stellen, dat juli en augustus, ondanks het feit dat er wel buitenlandse mensen zijn, uh, uh, uh, minimaal is. Dus ja, ja. we hebben besloten, ook ten aanzien van de centjes natuurlijk, als je ziet wat het kost, als je ziet wat het opbrengt, hebben we toch een keuze moeten maken om in die zomermaanden te zeggen, we doen het gewoon uh, niet. Dus afsluitend concert. En dan uh, uh, kunnen we straks nog even hebben over de tweede helft van het jaar. Ja. Morgen. Morgen. Twee Piano recital, uh, uh, Bekende mensen. Uh, spelen al jaren samen. Tobias Bosboom. Al eerder geweest in de cyclus Kerkplein concerten samen met Yukoko Hasebaga, nee Hasegawa, ik heb moeite met, met Japans, is niet alles tegenwoordig, nee. Nee. ik zal het met de leeftijd te maken hebben denk ik. Uh... Twee mensen van begin dertig, allebei uh, conservator in mijn opleiding, uh, gelouterd, doen allerlei projecten door het land heen, komen uit de omgeving van Den Haag, hebben zelf eigen projecten lopen in het land, doen samen veel voorstellingen. Volgens mij zijn ze in 2009, 2010 ook een keer geweest, wat wij altijd heel leuk vinden, uh, om... Eén keer in de twee, drie jaar te hebben, is een uh, recital, een piano recital, maar dan Catrein. En dat komt omdat de vleugel die we hebben, waar we heel zuinig op zijn. Een prachtige vleugel is die heel geschikt is voor catreme te spelen. Voor uh, duidelijkheid, Catremein is met vier handen op. Catremein ja. zijn twee mensen. Aan één piano. Ja, precies. Ja, precies. Weer wat en spelen met vier handen. En uh, het leuke van uh, deze twee mensen zijn dat ze niet alleen fantastisch spelen, maar ook heel leuk uh, kunnen vertellen over wat ze spelen, hoe ze het spelen. En er zijn er situaties morgen dat als je op de goede plek ziet en je ziet ze zitten, dat ze met hun handen door elkaar heen spelen. Dus dat de rechterhand van Tobias opeens over de rechterhand van Jukoko gaat en dat ze gewoon door elkaar heen spelen. Maak je dat ook zicht, dat is je dat zichtbaar zien. voor mensen? Want je kan die piano natuurlijk met de, de ronde kant naar voren zetten, maar wat uh, een keer ja, wat, wat Het is dan, lullig dat je tegen die rug aan kijkt dan. Maar... Ja, precies. Aan de ene kant, aan de andere kant kant is het natuurlijk zo dat uh, de liefhebbers die daarvoor komen uh, kijken op het moment dat ze de kerk uh, binnenkomen, hoe de piano is opgesteld. En dan heb je dus inderdaad dat er concerten bij zijn, waar het meeste publiek allemaal aan de linkerkant van de kerk zit en aan de rechterkant maar een paar. Omdat ze dan allemaal die, die, die, die vingervlugheid willen zien Ik van de pianisten. Ik kan me voorstellen dat mensen dat willen zien. Ja, ja dat is ook Camera, zo. Camera, groot doek, en, uh, De oplossing ja, is ja. er al. Ja. Maar het is natuurlijk leuk. Kijk, je kan zo'n kerk binnenkomen en dan mooi luisteren en het is prachtige muziek om te horen en uh, het wordt prachtig weer morgen dus de kerk is lekker cool, dat in ieder geval. Maar het leuke, van dit concert, het leuke van dit concert is dat je er ook wat van leert, want ze gaan er echt uitgebreid over vertellen wie de componist is, wat ze precies spelen en uh, ze vertellen wat over hunzelf, hoe lang ze al samen zijn en dergelijke. Dat maakt zo'n concert aangenaam om uh, te bezoeken. Ik wou net zeggen, als je dan die uh, twee namen ziet, dan uh, zou je verwachten dat ze niet echt elkaar zouden moeten kunnen kennen, maar... <laughs> Yukiko Hasekawa... Ja. Zij speelt al vanaf de vierde piano. En dat is dus uh, uh, uh, gebeurd in Japan. En vanaf haar twaalfde is zij naar Nederland uh, geëmigreerd. Om daar uh, aan het conservatorium uh, te Kijk, studeren. Daarnaartoe was ik en daar heb ze Tobias uh, leren kennen. Omdat ze allebei uh, ongeveer dezelfde leeftijd hebben. Uh, Yukuko is... 35 en Tobias is 32. En. Uh, het is een uh, vriendschap en niet meer dan dat. Maar. Uh, ja, het zijn toch jongens die. Uh, regelmatig. Uh, aan de bak zijn. En vooral die Tobias heeft een heel druk programma, hij, uh, hij geeft ook les aan het conservatorium in Amsterdam, piano muziek, dus als je dan uh, net 30 bent gepasseerd dan heb je toch wel wat uh, gepresteerd natuurlijk, als dat al kan. Ja. En uh, wat, wat dat betreft zijn het is... Ja. Ik heb een eigen programma, die, uh, meneer Tobias in het Zwarte Monster, dat is een ja. theaterproductie ja. die loopt uh, over het hele seizoen 16, 17, dus daar is hij ook druk mee bezig. Klopt. Klopt. En het zijn werken van Schubert van uh, Zinding. Zinding is een Noorse componist uit de tijd van uh, onze bekende Griek, in diezelfde periode. En uh, heeft hele mooie pianostukken geschreven, ook speciaal voor Catrements. Schumann en Brahms, dat is het gedeelte voor de pauze. En dan na de pauze uh, Mozart, ons alle wel bekend, Gabriel Fauré. En ze sluiten af met de uh, Spaanse rapsodie van uh, Ravel. En zijn... Gewoon een prachtig programma, mooie stukken. Leuke stukken. stukken. <coughs> en uh, leuk om te horen. Ik zie hier ook uh, Hongaarse dansen staan. Ja. Dat brengt natuurlijk wel wat, uh, wat vrolijkheid in, die, uh, in, in het concert. Ja, precies. Daar, ja, ik denk dat de oudjes op de banken gaan staan. Ja, bijvoorbeeld. Ik denk dat jij uh, samen met Toos een je de... voordoet. Wellicht. Wellicht. Hey, maar het is eigenlijk wel bijzonder. Want als je een normaal concert uh, wordt er gespeeld. Ja, en zij gaan ook echt een soort interactie aan met het publiek. Ze gaan ja. even vertellen wat ze doen, hoe ze het doen, ja. waarom ze het doen. Ja. Is dat uh, uh, gebruikelijk... bij dit soort concerten? Of is het nee, op... uh, uh, eigenlijk niet. En uh, zij laten het... eigenlijk aan de organisatie over... of ze het wel willen doen of hmm. niet. Deze mensen, wat wij de laatste jaren... wel veel doen met dit soort concerten. En, uh, maar eigenlijk... ook met uh, uh, grote... producties als het... Heemsteeds Philharmonisch Orkest. Dat we graag hebben... Dat degene die leiding geeft aan iets vertelt van tevoren van dat en dat gaat er gebeuren. En uh, we merken dat het publiek dat gewoon leuk vindt. Dus uh, aan ons de taak ja. om te vragen aan degene van uh, wil je wat vertellen over wat je gaat doen en wat je gaat spelen. Weet je wat uh, Librichts. Uh... Doet, nee. maar dan anders. Ja, doe, <laughs> ja, ja, ja. Die ja. nou. nee, je zei meteen idee Ik Ja, doe niet rest. het. Was, ja. Ja, ja, ja, nee, het moest even vallen, maar die, die doet het fantastisch. Hey, dus uh, morgen een piano recycle, kan je al een tipje oplichten wat er in september, oktober, november, het einde uh, van het seizoen. Ja, we hebben natuurlijk uh, weer. Uh, dan niet beginnen bij de kerst. Uh, de laureaten van het Prinses Christina-concours. Ja. Waar we heel trots op zijn. dat uh, Die samenwerking is heel hecht en uh, uh, heel goed. Ik denk al tien jaar lang. En daar is uh, oktober altijd voor uh, gereserveerd. En het volgende concert in augustus moet ik even spieken. Daar beginnen we met, inderdaad met het uh, prinses in uh, september. Het is, ja. Oh ja, het is nu juni, dus we sluiten in juli en augustus. En het eerstvolgende concert is ook op de 17e, maar dan in september. Zondag 17 september met de laureaten van het prinses Christina Concours. We hebben ook nog het Radems uh, Symfonieorkest Wat we in oktober krijgen, volgens mij. En, uh, en niet uh, te vergeten even memoreren een fantastische afsluiting op 23 december. Waar we uh, uh, de Maastricht te staan krijgen als uh, afsluitend kerstavondconcert in de Agatekerk. Dus uh, dat is nou een hele het... mooie afsluiting van ja, het jaar. En nou dan zit het er helemaal vol. En dan zit het echt helemaal vol. Dan moet je nou ook mensen teleurstellen. Ja, uh, dat zit er uh, dik in. Maar de Agatenkerk heeft natuurlijk wel een, uh, uh, niet alleen een hele mooie akoestiek... ook vooral voor mannenkoren. Voor koren in het algemeen, maar ook de mogelijkheid om aan de zijkant het uh, uh, stoelen bij te zetten. Meer, meer publiek kan erin. Dat je veel meer publiek ja. kan krijgen. Maar dan praten we ook over een andere entreeprijs. Want dan ga je echt uh, naar minimaal 20 euro toe per concert. Maar, ja, maar het daar prijs, krijg je ook wel wat voor. Het is ook niet niks. Die, nee. uh, die, uh, nee. die, straat, het moet verzorgd worden, het moet betaald worden, ja. de bussen moeten geregeld worden, en ze moeten ja. rijden terug, enzovoort, enzovoort. Is mis uh, Malle Babbe in jouw rijtje. Malle Babme, ja. Die geeft uh, volgende week zaterdag een gratis concert. Dat oh. is ook wel even leuk. Nou, waar is dat? dat? Dat is het 35 jaar bestaan in de Frankestraat, in de Haarlem. Ik denk dat dat de doopsgezinde kerk is daar, waar ze uh, vanwege hun 35 jaar bestaan een uh, gratis concert geven. Het is een goede gewoonte dat wij een programma maken wat, uh, uh, waarin niet allemaal uh, uh, dezelfde mensen weer komen. We proberen toch een beetje variatie te krijgen. We doen het inmiddels 17 jaar, dus we hebben een heel groot scala aan uh, mensen die graag willen optreden. De mensen die bij ons willen optreden in die 17 jaar. ...geven allemaal weer een reactie. Mogen we weer een keer, want het is al vijf, zes jaar geleden. We moeten rekening houden met het aantal maanden. We moeten rekening houden met de centjes. En we moeten natuurlijk ook rekening houden met de diversiteit in het programma. Het moet klassiek zijn. mag niet te zwaar zijn. mag licht klassiek zijn. Maar het moet niet zo zijn dat we een programma maken voor 2018... ...waarin zes orkesten en zes koren zitten. Dat is wel leuk, want dan heb je veel mensen... Het voldoet niet aan de doelstelling. Het voldoet niet aan de nee, doelstelling. En we moeten ook een beetje diversiteit. Dus ook die harpiste die samen met een blokfluitiste komt... ...krijgt bij ons een kans. Die, uh, en dat die, die... is gewoon belangrijk want dat zijn jonge mensen op het concertpodium ja, die, die, die kant wil ik even op hè, want je zegt ik doe dat al 17 jaar dus je hebt een ontzettend archief van ja. uh, goede artiesten ja. hoe krijg je nieuwe? Melden meld er zich aan of zoek je die op nee die, uh, uh, vroeger zochten we die op en omdat we al 17 jaar bestaan is het uh, echt hoort zegt het voort want die mensen die uh, krijgen les van een bepaalde uh, leraar of een lerares en die zijn zover dat ze uh, een podium zoeken. En dan zegt zo'n leraar of zo'n lerares zegt tegen zo'n meid... ...van uh, je moet eens met die en die gaan praten. En dan krijg je dus een hele cv via Eigenlijk. de site. Dus dus ja, dus ze solliciteren maar. Onder, onder, ze solliciteren. Ja. En ja, wij zijn natuurlijk wel uh, gepokt en gemazeld. We hebben een mooi podium. Wij zijn goed voor onze centjes. Ze worden netjes ontvangen. Dus je hebt toch een naam opgebouwd in de loop der jaren. Dat ze zeggen van... Nou, ...dat is leuk om dus daar... Ja, uh, de kerk heeft ermee te maken. Uh, iedereen roemt de akoestiek in de protestantse kerk. Dat mag ook wel even gezegd worden. Het is een fantastische kerk. En uh, het blijft jammer dat we het niet voor elkaar krijgen. na al die jaren om nou eens een keer te zeggen... nou oké, okay, we hebben nu een jaar gehad... van de tien concerten die we hebben gehad... hebben we negen keer een volle bak gehad. En uh, dat is wat we eigenlijk uh, nastreven. Dan wordt het dan weer... Wordt het uh, hoort, zegt het woord, komt allen, komt allen. Komt allen, komt allen. Dankzij de subsidie Tezamen. van de gemeente... is het natuurlijk zo dat we het nog wel volhouden. Maar ja, als je weet... Uh, de kostenbatenanalyse ja. van een concert, wat ik zeg... dan houdt het toch een keer op. We teren toch on op ons vermogen natuurlijk. Dus antwoord is: komt allen... Naar het uh, pleinconcert morgen om half drie gaat de kerk open. Om drie uur begint het. En dan gaan wij luisteren naar Tobias Borstboom en Yukiko Hasegawa. Daarom, ik beloof de mensen in Zandvoort dat we nog minstens twaalf zondagen krijgen. Waar het schitterend weer wordt. Buiten morgen, dus kom, morgen wel. Dus kom morgen gewoon. Peter, <laughs> ontzettend bedankt voor Heel je. Heel graag Dank gedaan. Dank je wel. En uh, dat was uh, Abba met uh, Lay All Your Love on Me. En aan tafel is aangeschoten uh, Martien Van Dam, als ik het goed uh, uitspreek. Dat klopt. En jij gaat het hebben over een aantal zaken. Waaronder <laughs> onder... uh, culinaire zondag. Uh, en Lana Lemmers. En, en Lana Lemmers. De backup is de familie. <laughs> <laughs> Vader en moeder Lemmers, welkom allemaal. Dank je. Dank je. De hoeveelste keer uh, culinair zijn we ongeveer bezig? Negende keer alweer. Dus volgend jaar is het weer feest. Ja. ja, het is elk jaar feest. Ja, het is elk jaar feest. Volgend ja, jaar, jaar, jaar, jaar, jaar, jaar, jaar is het nog jaar. iets groter feest. Grote tent? Gaat nou, dat denk ik niet. We hebben al een hele grote tent. Uh, we hebben wel elk jaar natuurlijk dat we zeggen, nou, we gaan weer kijken. Moeten we niet weer iets veranderen? Maar dat, daarvoor hebben we geen lustrum nodig. Uh, nou, ik denk het concept is heel goed. Ja, en... maar... Soms is het wel belangrijk om een doorontwikkeling te hebben. Want anders dan heb je zo direct ineens dat, dat het uitgemolken is. En dat willen we niet. Dus we hebben... Zijn er dingen waarvan je zegt, van, nou, dat wil ik nog wel veranderen in de toekomst. Iets anders, van opzet? Ja, dat, dat kan ik nu niet zeggen. Ik bedoel, we zijn nu tevreden hoe het nu staat. Ja, maar daarom. dit jaar hebben we bijvoorbeeld nieuw dat we een business to business bol hebben toegevoegd. Ja, en wat we volgend jaar nieuw doen, dat kan ik nog niet zeggen, want het is nog niet volgend jaar. Maar het is niet dat we ontevreden zijn, helemaal niet. Ik denk alleen dat het heel belangrijk is dat we doorontwikkelen. En Daarvoor, en ik denk dat het een hele mooie introductie is voor de man naast mij, hebben we ook uh, ons bestuur uh, uitgebreid. En met Martin, die zit dus naast me. Daarvoor zit nou. ook uh, Martin hier aan tafel. Um, ja, en dat alleen al is denk ik goed vers bloed. Uh, nieuwe ideeën. Dus, dan uh, willen we wel eens horen wat meneer Van Dam gaat so, toevoegen. So, aan so, sorry, Mart. <laughs> ja, ja. Ik heb begrepen dat uh, uh, de scharrekoppen geteld zijn. Klopt. Die zijn, uh, afgelopen week zijn ze allemaal uh, geteld. In de, de zakjes in, gedaan. Ingepakt en uh, geplakt, geteld. Dus dat is allemaal... Hey, wat, uh, wat, wat voeg jij toe aan het nieuwe bestuur? Uh, hopelijk nieuwe ideeën. Uh, ik ben natuurlijk al jarenlang uh, vrijwilliger bij culinair uh, in de opbouw en de afbraak. Uh, ja. kom er komt een heleboel bij kijken, echt veel meer dan je eigenlijk zomaar denkt als je op zo'n uh, plein loopt. En je ziet de tenten staan, dan denk je niet van oh, alle elektra die, de, die moeten ze aangelegd hebben, alle voorzieningen, alle voorbereidingen die eraan vooraf zijn gegaan. Uh, en hopelijk uh, ja ondersteuning daar waar mogelijk en uh, nieuwe ideeën inbrengen. Ik uh, loop tijdens de opbouw, uh, ik vind het gewoon interessant om te zien hoor, dus uh, loop ik daar overheen en dan zie ik inderdaad een paar uh, zandvoorts baasjes allerlei aanwijzingen geven en allerlei lui met dikke schoenen en korte broeken het werk uitvoeren. Uh -huh. ja, klopt. Dus uh, Krijgen die uh, mensen voor jullie net zo'n expliciete tekening als in het boek staat, zodat ze eigenlijk al precies van tevoren kunnen uitmeten wat ze moeten doen? Nou, die tekeningen zijn voorhanden en uh, er zijn er altijd een aantal, uh, een stuk vier, die die van alle plannetjes weten en Ivo heeft het allemaal netjes voorbewerkt. Uh, er is een tekening voor de, waar de hekken moeten staan. Er is een tekening waar alle vlaggen moeten komen te hangen. Dus, en er zijn er een aantal die dat gewoon aansturen. Ja, dus de voorbereidingen uh, voordat de eerste borrel geschonken wordt, die zijn natuurlijk gigantisch, want ja. je haalt vlaggen aan, maar het zijn ook vuilnisbakken en ja, andere klopt. Uh, dingen. ja. Nee, de, vanaf woensdag uh, wordt het eerste spullen geleverd. Donderdag zijn we de volledige dag uh, met de opbouw bezig. Vrijdag om vijf uur moeten we open, dus nou, voor, voor die <laughs> tijd moet, uh, nee, ja. moet alles klaar zijn. en uh, de, Echt tot vijf uur zijn we echt bezig. Ja, wel een unicum ja. hè, een zandkasteel ertussen. Ja, dat is uh, <tie> dus, uh, ook een uh, bijkomende de verrassing. Ja, uh, maar de staat vorm. er al mooi bij? Ik heb hem persoonlijk nog niet gezien, dus ik uh, moet daar nog even gaan kijken. Ja, ja, bedoel, zeker uh, ja, toch? Alleen voor culinair uh, weet ik niet of hij heel goed tot z'n recht gaat komen. Gelukkig is dat maar weekend en kunnen we hem daarna nog heel lang aanschouwen. Ja. Maar we gaan hem wel even goed afhekken hoor, want we willen natuurlijk niet dat hij na het weekend niet meer zo mooi is dat hij nu is. Nee, ik, dus... heb, uh, ik heb de tekening hier voor me liggen en uh, uh, er is een wijziging gekomen in uh, bijvoorbeeld de Scropino bar. Die hebben natuurlijk niet zo'n grote keuken. Die hebben alleen en klopt en daar win je wat ruimte voor uh, het sculptuur maar vanuit het overdekte terras heb je een prachtig uitzicht op dat ding natuurlijk ja ik denk dat dat of, of sluit dat af nou je, er staat natuurlijk ook nog een reclamebord en dus je zal het wel zien maar ja het is het zal uh, de andere sculpturen zullen dit weekend iets mooier te, te bekijken zijn nou we gaan dat uh, <coughs> nou ja het begint zondag al dus we kunnen de hele week kijken en daarna uh, na het dus verder uh, de bezetting er zijn ja. een aantal uh, vaste bezetters en er zijn een aantal nieuwe bezetters. Ja, Wie zijn de nieuwkomers? We hebben één echte nieuwkomer. Dat is uh, Eddie Bulling met de drie aapjes. En ik kan het zeggen, want hij komt ook net uh, binnenlopen. Ja, dat gaan we straks nog even bij ja, praten. Ja, dat is een echte nieuwkomer. Uh, en verder hebben we terug van weg geweest uh, de haven van Zandvoort en de Lachende Zeerover. Ja, en de rest heeft allemaal al één keer meegedaan. Of zelfs zoals Filoxenia en uh, Andrea al uh, voor de negende Negere keer. keer. Ja. ja, die krijgen volgens jou wel een speldje dan. Ja, die... absoluut. Ja, <laughs> dat is wel uh, bijzonder. Maar, Captain Cot, was hij er vorig jaar ook al? Captain Cot was er ook sterker nog. Het was eigenlijk uh, een, uh, een, op het laatste moment toevoeging. Daar waren we ook heel erg blij mee. We hadden een deelnemer die helaas uh, op het laatste moment uh, niet meer mee kon doen. En toen zijn we heel erg blij geweest dat Captain Cot uh, ons daarin, uh, nou ja, ja, uit de brand Kijk, we al ook een tent weg kunnen halen maar ja, het is ja, toch leuk nee, en nee. zij vonden het ook leuk dus dit blijkbaar bevallen want ze staan er weer. Ja, en verder hebben we natuurlijk uh, um, ondernemers die wel al vaker hebben gestaan. Maar weer een nieuw gerecht. proberen op een andere plek staan. En inderdaad wat je net zelf al zei. Uh, we hadden vorig jaar voor het eerst al de Scopino Bar. Maar die stond er nog in de grote tent. Waar ook de, de grote bar is. En daar hebben we nu dit jaar nieuw uh, een kleiner tentje. Net zoals de kaas, de koffie, chocola en de wijn. Dat is een aparte afdeling. Hè? De, de, de kaas, chocola en de wijn die staan uh, zeg maar, uh, schuim tegenover. De achterkant van het raadhuis. Ja. Ook een vaste plek? Ja. Ik Klop. zie daar heel veel mensen met een broodje met kaas uh, van met kaasvanduur weglopen. Ja, het is natuurlijk... Um, heel veel mensen willen na hun eten iets zoets. Of juist iets hartigs. We hebben vanaf dag één eigenlijk uh, gezegd... We willen er heel graag iemand met kaas bij. Nou, dat moesten we dan wel eerst... Uh, we hebben er natuurlijk twee gegadigd in ons dorp. En in het begin hadden beiden zoiets dus iets van... Nou, uh, dat weten we niet. En nu al een paar jaar de kaashoek... Uh, die dat met heel veel plezier... En ik denk ook met heel veel toegevoegde waarde uitvoert. Ja, en we horen alleen maar heel veel complimenten over. Uh, persoonlijk ben ik degene die op zoek gaat naar, het zoete, naar de zoete nagerechten, maar ik weet dat er heel veel mensen heel blij zijn uh, dat ze ook daarna nog uh, een kaasje ja, kunnen eten. Dan moet jij naar Tentje 19 zie ik op het schema. Ja, klopt. Maar geloof me, ik, uh, ik heb alle, alle minuutjes al voorbij zien komen. En ik heb natuurlijk uh, de website, krant, al dat ja. soort dingen al aangeleverd. En ik weet precies waar welk nagerecht te halen is hoor. In, uh, inhoudelijk over eten gesproken. Uh, iedereen uh, die meldt zich aan. En jullie doen als het nodig is een loting. Daar hou je er uh, dit programma aan over. Dan moeten zij bij jullie aanbrengen wat er uh, uh, aangeboden wordt, zodat jullie een keuze kunnen maken dat niet iedereen uh, noem maar wat uh, serveert? Ja, het is wel zo dat, uh, dat, er, uh, dat ze dat aanleveren, dat we dat van tevoren bekijken en dan kunnen we ook terugkoppelen van joh, uh, we hebben nu uh, drie ja, keer... iedereen heeft hetzelfde bijvoorbeeld. Iedereen heeft hetzelfde, ja. of er staat nu uh, vijf keer oesters op, zou je niet wat anders uh, gaan bedenken? Of, uh... Ja, het is ook wel iets wat altijd gevraagd ja. is vanuit ondernemers: hè? van kunnen we daar niet mee? Kunnen we daar niet iets mee? Nou, ligt het er altijd een beetje aan. We hebben natuurlijk met deadlines te maken. Mm. En dat is soms nog best pittig voor ondernemers. Dus het ligt aan hen zelf of ze het op tijd aanleveren of we de tijd hebben om het nog een keer terug te koppelen. Dit jaar was er wel wat dubbeling nou, uh, uh, waarvan we hebben teruggekoppeld van jongens, dit staat er nu wel al drie keer op. Ja. Nou ja, en in dit geval zei ze, nou, we durven dat wel aan. Nou, ook prima. Ik bedoel, wij zijn, uh, maar het, als iedereen een oester op heeft staan, dan gaan wij zelf wel zeggen van jongens, dat is wel een beetje jammer. Maar nu was het uh, overzichtelijk. Ja, er zijn natuurlijk uh, de succesgerechten, bijvoorbeeld Filoxenia met, uh, met een broodje Giro's. Dat is altijd al uh, een, een succesnummer geweest. En ik kan me nog herinneren dat uh, bij Beach Club 10 uh, de, de stukken uh, vlees, huis niet aan te slepen waren. En dat, dat kan je natuurlijk niet veranderen. Of dat zou je niet moeten veranderen. Uh, nou ja en nee. Bijvoorbeeld, het grappige is dat vorig jaar Beach Club 10 uh, van eigenaar wisselde. En het ja. eerste wat hij deed was de Ossehaas ervan afhalen. Ja. Dus wij zeiden, Hè, waarvoor doe je dat? Nou En persoonlijk vond ik zijn motivatie een hele logische. Hij zei nou, Ossehaas hebben we nog nooit hier verkocht. En het is voor mij een promotie voor wat je in mijn winkel kan kopen. Dus het is natuurlijk ook wat je zelf uh, graag ja. op je kaart hebt staan. Wij zullen nooit tegen iemand zeggen, jij mag dat gerecht. Niet voeren. Ja. Het enige wat wij zeggen, het mag maximaal zes scharrekoppen kosten. En um, we willen ook dat je iets van drie, vier op je kaart hebt staan. Verder is dan iedereen... Dus we wij, wij letten meer op de prijs. Ja, en wij gaan natuurlijk nooit tegen iemand zeggen het mag niet. Alleen wij adviseren wel, ik vind het heel gek, als nou, hè, nu het voorbeeld, drie aapjes, als die zeggen, nou, ik ga pannenkoeken verkopen dat weekend. Ik bedoel, dat is natuurlijk heel gek, omdat die in zijn eigen zaak niet ik, verkoopt. Ik zie, ik zie dat hij ja is. Goed, dus... <laughs> <laughs> nee, maar, maar de drie aapjes staat bekend om zijn speelroeps en die dus? staat dus ook op zijn kaart. Ja, ja dan gaat je interview. <lacht> nee hoor, want hij heeft nog veel meer lekkere dingen. Uh, uh, je je houdt het zelf al aan. Hè. Uh, maximum zes uh, schaduwkoppen is, is gelijk aan zes euro. Ja. Um, Krijg je daar ook uh, commentaar op? Dat, we, nou, dat is wel moeilijk voor die 6 euro. En, uh... Nou, commentaar is een groot woord. Natuurlijk zijn er ondernemers die zeggen poeh, heftig. Ja. Ze hebben ook wel eens gezegd van nou, het zou ons helpen als we bijvoorbeeld een halve scharrenkop. Dat je soms kan je net even wat meer met 3,5 of 4,5 of met een wijntje kan je dat ook nog wel eens hebben. Maar ja, wij, ja, dat klinkt heel hard, maar wij hebben gewoon dit is het. En tot nu toe is het ook iedereen gelukt. Dus uh, kijk, wij willen dat het een proeverij is. Hè? Dus uh, jij zegt net van nou, bijvoorbeeld brood broodje Gieros staat bekend. Maar wij zouden het helemaal niet erg vinden als hetzelfde broodje Giros er voor vier op zou staan, maar dan voor de helft. Waarom? We, tuurlijk zijn er heel blij mee dat er ook mensen zijn die zeggen van, joh, ik wil gewoon een goede bodem en daarna ga ik lekker een wijntje drinken. Ook goed. Maar wij vinden het vooral belangrijk dat heel veel mensen heel veel verschillende gerechten kunnen proeven. Dus dan denken wij dat het moet kunnen met zes nou, euro. Ik denk ook dat, tenminste, je, je verkoopt het zelf al zo, dat een, een, een reclame ding is voor degene die daar staan. Hè, die je ja. maakt dan ook wat je in je eigen restaurant het beste verkoopt. Okay, en ja, daardoor een uh, haal je mensen binnen ja. je eigen restaurant. Ik denk dat de opzet is. Ook... Ja, Dat is natuurlijk ook het idee, niet alleen qua eten, maar ook qua gastvrijheid. Wij, wij noemen het altijd een levende advertentie. Mm -hmm. Onze opzet is ook niet dat de ondernemers heel rijk dit weekend verlaten. Tuurlijk is dat een hele mooie bijkomstigheid als dat wel lukt. Maar het gaat ons er vooral om dat ze kunnen laten zien... nou, dit is wat ik ben, dit is wat ik doe... en kom vooral nog een keertje bij mij in mijn restaurant eten. Er is een uh, centrale bar, daar wordt uh, uh, de wijn geschonken en Bier Jupilair, dus de wijnen. Die uh, hebben jullie al samen weer uitgekozen met het hele vrijwilligersteam. Klopt, uh, nou ja, met de, de vrienden van de vrienden, de vrienden van. van... Maar dat zijn we ook een heleboel. Dat zijn er op zich een heleboel. Uh, we hebben een gezellige avond gehad. Dit jaar uh, <coughs> zaten we bij Rabbel. Um, en daar hebben we verschillende wijnen gedronken. En uh, daar zijn drie. Uh, een rode, een witte en een rosé wijn uh, zijn eruit uh, uitgekomen dat en die we gaan het... we dan ook schenken in, uh, in de grote bar. Oké, okay, dat laat uh, de andere mensen vrij om ook hun eigen wijn te schenken zie ik in, uh, in het programma, dus er is een, een heel grote variatie van, van drank. Ja. Mensen uh, die graag bij een café of bij een uh, restaurant die wijn willen, die kunnen daar gewoon heen en weer blijven lopen. Uh, de Scharkoppen verkoopplaatsen, die staan uh, weer op dezelfde plaats, op alle drie punten? Uh, twee punten. Twee punten, ja, dat de, is? De, bij de, gemeente, de ingang? De ingang van het uh, gemeentehuis, daar staat er altijd eentje, um, en eentje bij het Circus uh, Theater. Maar dat waren er toch drie? Er stonden er voorheen stonden er twee bij het gemeentehuis, um, maar ik kreeg toch ophoping en verstopping ja. uh, van nou in, uh, ja, waardoor en... de mensen moeilijker het plein op konden. En daarvoor zelf stond er nog eentje waar nu de centrale bar staat. Maar ja, daar staat oh, ja, ook de centrale bar. Ja. Dus, uh, en het gaat eigenlijk ook prima met twee. Onze ja, ja. vrijwilligers wat... moeten af en toe ja. Nou ja, die zie je van de ene hut naar de andere hut lopen. En dan uh, lopen, lopen ze blazen terug. Even rust. Uh, nieuw, de business borrel? Ja. Ja, we hebben, zoals, zoals jullie ook in het kantje kunnen zien, hè, we, we leven van, van sponsoring. We proberen het, uh, het instapbedrag voor ondernemers zo laag mogelijk te houden, omdat het we belangrijk vinden dat uh, en ieder de mogelijkheid heeft om mee te doen. Hè, daarom doen we het ook allemaal met vrijwilligers, dus de kosten zijn relatief laag op organisatiegebied. Maar ja, we hebben wel gewoon kosten aan al het materiaal wat we inhuren. We hebben elk jaar wel weer iets dat we denken, ah, dat zou ook wel leuk zijn om erbij te zetten. Uh, ja. We hebben in de jaren tenten aangeschaft voor mochten gaan regenen. Nou, al met al heb je ook gewoon veel kosten. Uh, dus dat dat is de ene motivatie. Hè? Om, om toch een extra inkomstenbron. Maar aan de andere kant. Uh, ik zei het net al. Wij vinden het belangrijk om uh, door te ontwikkelen. Zodat je elk jaar kan denken. Hé, hey, hier is weer iets nieuws. Ja, was... Wij geloven erin dat uh, culinair een, um, een ontmoetingsplek is. Voor heel veel uh, gewoon bewoners. Um, um, uh, toeristen, omwonenden. Maar wij denken ook dat het een hele mooie gelegenheid kan zijn. Om uh, voor bedrijven. Om uh, nou, in dit geval op zondagmiddag tussen 4 en half 6. Met elkaar. Um, nou ja, te vertellen en te praten en in een informele setting uh, toch een beetje te netwerken. is ja. dus vrijdag is de opening. Die is voor de vrienden van. En onze sponsors? En de sponsors, hoeveel mensen zijn er ongeveer? Ik denk dat we gauw uh, richting de 100, uh, 120 man uh, zijn. Komen. En die komen om 5 uur. Of nee, komen nee. om 4 uur. 7 uur. 7 uur. uur. uur. Maar Hoe laat is de officiële opening? Om 7 uur. Om 5 uur. Ja. uur gaat het culinair open. En ah. om 7 uur hebben we de officiële opening. Ja, okay. ja. Dus de, de simpele ziel mag gewoon lekker om vijf uur komen. Ja, nee, het is maar wat je de simpele ziel noemt. <laughs> Ik bedoel, de simpele ziel is ook welkom bij onze opening. Het is helemaal niet een... Uh, nee, het is, uh, we gaan hier belangrijk lopen doen. Het is voor nee, onze nee. vrienden en voor de sponsors. En voor een tientje ben je al vriend. Dus uh, en ieder is daar uh, welkom. En dat kan ook zelfs nog op het allerlaatste moment. Ik... Uh... Ik kom geloof ik ook al negen keer op het uh, feest. En Ik zie het uh, echt als een Zandvoortsfeestje. Met een aantal toeristen die uh, stom verbaasd aankomt lopen. En uh, die vraagt dan aan: wat is hier? Ja, en steeds meer. En dat is dan wel weer grappig. Met mijn andere pet op zie ik dat natuurlijk ook gewoon echt mensen die bij ons bellen of mailen. Wanneer is ook weer dat ene weekend met dat het eten? Want dan, uh, dan komen we dan dat, komen dat weekend, weekend. Dus ja. dat is wel. Uh, en we hebben ook echt al een paar keer dat we natuurlijk tijdens Italia Zandvoort. Uh, Deze, dit uh, vond weekend ook? Ja, dus dat helpt ook. En daar komt ook echt wel wat van, uh, van terug. Dus het, wordt, het is absoluut een En Ik denk ook dat we dat, dat karakter moeten blijven behouden. Maar we zien toch echt wel uh, dat er steeds meer behoefte is aan een uh, kleine Duitse uitleg van wat is een scharrenkop. En, uh, en ook mensen uit de omgeving. Dus mensen die echt uh, uh, vroeger misschien alleen naar Haarlem culinair gingen en nu denken van nou we gaan ook naar culinair Zandvoort. Uh, ja, als ik het moet vergelijken met uh, uh, het preuvenement in Limburg, wat uh, heel langzaam een beetje te ziel aan het gaan is, omdat dat uh, over de top gaat. O, oh, echt? Dat, dat wist ik uh, niet. Maar. En dan kijk ik hier naar, en inderdaad met maximumbedragen van, uh, van zes uh, schaddenkoppen, blijf je toch op een, een, een normaal niveau. Ja, kijk, ik, ik, ik vind het moeilijk om met anderen te vergelijken. Ieder heeft zijn eigen uh, kwaliteiten. Wij zijn er zelf een keer geweest. Na het eerste jaar hebben we dat... Uh, het eerste jaar dat we culinair organiseerden was... omdat mijn vader en mijn broers bedrijf 25 jaar bestond. en hebben we dat als cadeau gekregen van uh, een deelnemer... van ga eens een keer naar het preuvenement. En um, ik heb echt, um, ik, ik ben daar geschrokken van uh, gerechten die uh, tien lappen A ah, dus 10 keer 1,80 kosten. Ja. Maar daar aan de andere kant was het wel echt heel druk en een heel groot feest. Dus ja. daar zullen mensen ook naartoe leven. Wij doen ons eigen ding en we kijken ja. vooral niet te veel nou, naar een ander. Wij leven toe naar uh, volgende week. En volgende week vrijdag, zaterdag en zondag. En dan is het culinair. Dank voor je komst en veel plezier volgende week. Dank je wel. Bye. Mm a -hmm. Dat was Everick uh, Simone met Ramaya. Nou, inmiddels hebben we de juiste naam doorgekregen. en uh, We zijn er ook achter dat er nu drie versies zijn van het programma. Maar die ligt de laatste. Maar de laatste ligt voor jou. En ik heb dat overgeschreven. En aan tafel is aangeschoven Eddie Buling Als ik het goed heb. Van restaurant Hoi, De Drie Aapjes. Je mag wat dichter bij de microfoon. Anders dan, uh, Gaan we komt heen. het een beetje vaag over. Eddie Jij hebt de restaurant Drie Aapjes en je doet nu voor het eerst mee met culinair Zandvoort. Ja, dat heb ik altijd heel graag gewild om daar te kunnen staan. Het is wel heel spannend nu dat het, ja. een, we oh, dat het een week nu van tevoren is, wordt het heel spannend. Ja. Kijken of je alles hebt geregeld, de koelkasten, de ovens, noem het maar op, de inkoop. Want ik hoor altijd hele positieve berichten over jouw speerrips. Ik heb nog nooit jou gezeten. Nee, ik ben nog niet dan geweest. Ik ben heel vaak je. weg. <laughs> dan mis je <laughs> me, En uh, als ik dan uh, even tijd heb, want ja, ik heb natuurlijk niet zo heel veel tijd. Ik kan dan kan het ook naar je huis komen brengen. Oh, je bent maar ook aangesloten aan door aan thuis reclame, Ja. <laughs> nou, Er is nu een oplossing voor, koor. <laughs> ja? Als je tenminste volgende week niet weg ben. Ja, ik ga maandag alweer weg. Nou, dan zal je toch naar uh, de halterstaat moeten, naar de drie aapjes, om het te proeven. En je bezorgt ook een huis. Ja. Dus je kan ook bellen. Ja, maar ik vind het leuk om naar een restaurant te gaan. Nou, Want dan ik ken, je... waar jij zit, dat ken ik uh, heel goed van, uh, van vroeger, toen was nog anders was. Altijd drongel geweest in de bestuur. Heel erg. <laughs> heel erg. <laughs> Het blijft een voor die Marcel de Kari ook hier gezongen daar, wat ik niet eens meer herinner, maar goed. Um, maar ik vind het dan leuk om naar een restaurant te gaan, want dat is dan toch anders dan als je het uh, thuis dat bezorgd uh, hebt. Um, Hoe lang bestaat het nou, de drie uh, jaar? Ja, vijftien maanden, bij anderhalf jaar. Zo. Ja, en het draait uh, erg goed, ik Mogen we me ja, ja, Daarvoor zaten er wat andere uh, vage... Uh, het zou lekker kunnen zijn met de Shisha, maar dat is... Dat is het hem niet geworden? Nee, dat wordt het in antwoord niet. Hè? Die Shisha, nee. die uh, in de kerksteeg zat er ook eentje. Dat is ook al niet meer, dus die... Uh, okay. Dat heb ik niet gered. Nee, maar dat is ook niet... Uh, denk Des ik Het is Nee, nee. Maar goed. Culinair volgende week, uh, je bent net zo druk als uh, Martin met het regelen van allerlei uh, dingen. Trek je dat? Want je moet je restaurant ook draaien houden. Ja, maar het is wel heel spannend en uh, de zenuwen beginnen nu wel echt te komen. Ja, en ja. <laughs> je hebt echt? nog een week. Ja. <laughs> hey, um... Wat Coral zegt, die staat bekend op die speerrips, maar ik zie ook een crispy chicken staan, ja. de steak een steak van Osa's, hamburger en drie aapjes special. Ja. Wat is een drie aapjes special? Ja. Uh, ik heb... Oh, ik zie daar al iemand die vindt het heel lekker. Ja, het is... Uh... Lana <lacht> <Laan lacht> heeft al geproefd. Slagroom, mascarpone, merengue, vers fruit en dat allemaal door elkaar heen gemengd en het maakt iets heel erg lekkers. Ik maak op uit de gerichten dat jij uh, wat achtergrond hebt van uh, kokken. Nee, niet? Nee, helemaal eigenlijk niet. Ik heb altijd achter de bar gestaan of in de zaal uh, gezaald. Je ook. vindt het lekker eten maken de vier uh, Ja, hou gewoon ik, gewoon ik, ik. hou van lekker eten, daarom ben ik ook zelf 20 kilo te zwaar. <laughs> en weekend uh, shakens. Ik hou van eten. <laughs> Hoe ben je dan eigenlijk in Zandvoort uh, terechtgekomen? Ik woon al mijn hele leven in Zandvoort. Ja, en, en achter de bar was? Uh, ik heb bij Danzee, bij de Chin, uh, ik heb Bloemedal Strand. Ik heb, uh, ben ik begonnen als afwasser bij de Klikspaan, toen ik 12, 13 jaar was. Uh, toen, de muziekwinkel, oh, toen de muziekwinkel er nog was heb ik daar heel even kunnen staan. En voor de rest heb ik eigenlijk altijd uh, in de horeca gewerkt. En nu zag je je kans van ik begin uh, ja. zelf wat? En het is echt heel leuk. Ja, dat geloof ik heel graag. Ja. Um, het lekkere eten? 20 kilo te zwaar? Ja, het valt wel mee. Um, zijn er mensen uh, die dan uh, bij jou komen en die denken dan van uh, heb je niet dat en dat? Kun je dat dan ook apart uh, maken? Iets... We kunnen alles maken wat hij ja. wil. Als ze vegetarisch wil, heb ik een kaas, uh, uiensoep. Of ik kan al een vegetarische salade voor ze maken. Ja, kapanakoek hoor ik net achter me <lacht> <lacht> nee. Kunnen... Ja, we kunnen net van de zenuwen. Ja, we kunnen eigenlijk alles maken. Ja. Ja. Ik heb een hele goede jongen in de keuken, die kan echt heel lekker koken. En ja, we kunnen van alles. Kun je de Je zegt dat je een beetje uh, nerveus bent. Heel erg. Eerlijk waar. Waarom? Want dat ja, gaat altijd heel lekker. Ik, ik moet het toch me af laten komen, maar ik ben bang als je steek laat vallen dat helemaal de mist in loopt. Ga je zelf staan eigenlijk? Ja. Want het restaurant blijft gewoon open Nee, toch? die gaat dicht. Gaat het restaurant die, dicht? Ik heb niet genoeg personeel en ik heb alle vrienden en kennis al aangerukt die me komen helpen. En die moeten allemaal naar het plein? I iedereen moet naar het plein. En ik heb twee mensen die gaan heen en weer lopen. Ik heb van mijn slager een hele grote koelwagen kunnen regelen dat ik gewoon een koelcel ter plek heb, zeg maar, achter de uh, steen dan hoef ik hem alleen maar in te pluggen bij iemand in huis en dan ben ik klaar. 500 kilo speerrips klaar uh, liggen? Ja, <laughs> 400 kilo, ik weet dat. Nou ja, dat ik heb dat alle collega's te... gevraagd die voorheen met speerrips hebben gestaan, die zegt 200, die zegt 300, die zegt 400, dus ik heb maar van de meest diegene die de meeste kilo's zegt, heb ik maar daar heb ik aangenomen dat het is. Ja. En ik ga het zien. Maar dat moet je allemaal voorbereiden, want die dingen die moeten uh, gaan gaan marineren en koken, en, uh, koken, en ja. dan eigenlijk de eindbereiding gebeurt dan daar, dat ja. is een paar minuten waarschijnlijk. Ja, maar de voorbereiding ja, zit er wel wat tijd in. Dat koken, het valt ja het valt op zich reuze mee. Het moet 12 uur afkoelen in de marinade. Dat is het enige wat we willen. Dat is de voorbereiding. Ja. En dan ga je koken. En dan gaan we. Nee, dat is koken. Dat is Eerst dan niet koken. gekookt. Dan koelt hij af in de marinade. En dan gaan we daar te flikken, gaan we. Het, uh, er wordt schoongemaakt, op de grill, gelakt. Oep. En dan is het. Uh, is klaar. Dus er komt een groot bord op de drie aapjes uh, vrijdag. Uh, het staat al op Facebook, dus we zijn al een beetje ermee bezig. Een beetje voorbereid dat men ja. toch uh, weet dat het uh, zo. Zo'n bordje gesloten wegens opening nee, Doorlopen naar het gassasplein staat ja. erop. Ja, nee, nee, nee. <laughs> doorlopen naar het gasplein. Steek dat daar. Van ossa's. Ja. Is dat uh, koud of warm? Dat is koud. Dat is koud gerecht. Ja. Dan snijdt hij uh, gewoon een stuk ossa's, Die snijdt hij. Gaat uh, truffel doorheen. Een Beetje mayonaise. Gepocheerd eitje. Uitje. Kappertjes. Echt nodig lekker. Oh. Oh. <laughs> ik, ik zie iedereen watertanden hier af. <laughs> dat Het is echt heel lekker. <laughs> Geweldig. Iedereen ziet helemaal met... Ja. Nou, dan ga ik het niet over die hamburger hebben. Maar wel over... Nou, ook al, we maken eigenlijk alles zelf. Behalve het bolletje van de hamburger, dat kunnen we niet zelf maken. De kip van de crispy chicken marineren we zelf. Ja? We... Allemaal eigen saus ook dan? Ja. Eigen marinade? Ja. Dat Sommige mooie dingen is. Die kun je beter een beetje pikken. Dus die saus van de crispy chicken was vroeger bij de Albatross. Hadden ze een hele lekker dipje voor het brood. En daar heeft mijn kok vroeger stage gelopen of als leerling gewerkt. En die, en die heeft die saus mee kunnen nemen. En nou, dat bestaat niet meer. Dus hebben we die erbij gepakt. En iedereen vindt die heerlijk. Er wordt echt altijd extra saus gevraagd. Die uh, sperrhips dat is uh, duidelijk. Hè? Dat is ja. jullie, jullie handelsmerk. Hebben jullie nou als team bij elkaar gezeten om, om dit uh, uh, nou, uit te nee, Ik heb eigenlijk de Ossa's. Die Beach Club 10 uh, ja. nummer D. Die wou ik heel graag doen. dat ik ook met Lana overlicht. En toen zei ik tegen de kok dat we die ossa's gingen doen. Zegt hij, ja, maar doe steekt het aan. Nou, dat is geweldig. Dat vindt iedereen lekker. Wat doe jij ook, ossa's in de aapjes dan? Ja. Dus staat wel op je kaart? Ja, van de grill of uit de pan. En een beetje alle la doen we hem nu ook tegenwoordig met die Ja. En we zijn, ja, proberen weer een nieuwe kaart te bedenken ook. Hoe vaak wissel jij van kaart? Wel drie, vier keer per jaar wil ik het gaan doen. Jouw kaart, en ik vind dat heel fijn hoor. Die bestaat niet uit de vijf bladzijden. Gewoon een... Een stuk of wat vlees, een stuk ja. of wat uh, vis en vegetarisch, is dus meer is genoeg. Um, dat zie ik hier ook terug. Ja. En dat, dat is ook jouw, uh, jouw merk. Gewoon kort en krachtig. En dan ja, drie keer per jaar. Simpel en lekker. Ja, dat, dat is het belangrijkste. Het tweede ding van de aapjes is dat als jij uh, een beetje uitgeserveerd uh, bent, dat je ook een bar wordt, hè? Dat willen we heel graag, maar ja. dat is nog niet echt... Komt dat niet los? In Zandvoort lukt dat nog niet helemaal. Nou, ik hoorde iedereen over die Bastille en uh, ja, nee, we nu hebben, die aapjes. Dat, ja, nee, we zijn het aan het proberen, maar we, doen niet meer, we kunnen niet zo hard muziek draaien. Nee, maar ja, dat is uh, uh, inherent aan, aan, aan de omgeving. Ja, dat en is aan, helaas. Uh, ja. Dus ik, we, doen, we doen ons best. En we doen lekker de deuren open tegenwoordig. We preserveren goede wijn. We maken cocktailtjes. We doen allemaal leuke dingen op het terras. En we proberen mensen gewoon zo heerlijk naar hun zin te maken. Ik denk dat het uh, met de drie aapjes wel goed komt. Dat ik heb er heerlijk gegeten, moet ik zeggen. Dus ik, ja, het is altijd voor mij een keuze van die uh, culinaire, want er zijn zoveel lekkere ja. dingen. Maar we gaan zeker wat proberen bij je, Eddie. Dank je wel. bedankt voor je komst. Tuurlijk. En Dankjewel. tot volgende week. Is goed, gezellig. Was never measured, but was great The jungle shook beneath his mighty weight His arms were muscled, sturdy as a tree His chest was thick and wide as it could be Kamosame, yeah.